vrijdag, 24 uur, in de mix. Dit, dit is de Slam Mix Marathon. Slam mix Marathon, Jarno van der Wielen. Slam. 8 minuten over 12, dat betekent... de lekkerste lunchpauze van Nederland gaat beginnen. Het lekkerste uurtje van de vrijdag. Want dit uur vullen we samen met de USB-stick van Hilke Boersma... welkom bij Mix Marathon Request. We beginnen... Met een uh, ontzettende rip-off van een of andere jazz-cd... met er allemaal sampletjes op. Onder andere de vibrafoon stond daarop. <tied> Dit gitaartje, de drums en alles... is gewoon als een soort puzzel in elkaar gelegd door Klank Carousel. Aangevraagd door Jeroen. Dit is zonnetans op een bewolkte vrijdag. <tied> Mix Marathon Request Het lekkerste uurtje van de vrijdag, want jij bepaalt de playlist. Kom maar door. Heb je nog iets geks in je hoofd zitten... dat je denkt, van, nou, dat moeten we echt erin gooien? We vullen samen de USB van de DJ Hilke Boersma. Mijn naam is Jarno en ik zie alles binnenkomen. Mix Marathon Request, kom maar door. Ik ga naar de telefoon. Maries, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag Jarno. Hey, wat heb jij een lekkere baan. Zeg, jij bent al op kantoor geweest... en de rest is alleen maar thuiswerken vandaag. Ja, lekker. Even gewoon schoon het weekend in. Lekker knallen. Schoon het weekend in. Ja, Lekker opgeruimd. zeg. Opgeruimd. Helemaal in je hoofd en in het huis. Wat lekker zeg. Heer, heb je nog uh, ja, leuke plannen? Is er nog een plek in Nederland die je helemaal smerig gaat maken dit weekend? Ja, ja het ligt er een beetje aan hoe het weer is. Want uh, anders uh, ja, het wordt het wel weer een keer tijd om even naar Noordwijk even de zee weer een keer te zien. Oh, Ook wel lekker. Och, dat is heerlijk. Visje erbij. Lekker man. Oh, heerlijk. Nou, laten we duimen dat het een beetje lekker zee weer wordt. Op. Ja, gaan we hopen. Zeker Hey, uh, lekker dat we je pre-party mogen zijn voor het weekend op die thuiskantoor. Wat mogen we aanzetten? Ja, met dit weer natuurlijk tijd voor een lekkere oude beuken van La Fuente. Selecta! Oh, gaan we erin gooien zeg. En even een kleine kijktip. Hij was te gast gisteren en dit was het nieuws. Hilarisch was het, echt. Hij vertelde goede verhalen. Ik ga even terugkijken. Gaan heel, we doen? Heel goed. Heb je gelijk een, een tip? Als het kut weer is buiten, kun je dat binnenkijken? Ja toch, zo is het. Maurice, dankjewel! Hey, fijne uitzending, mag Wat dikke plaat hoor, hé. Oh. Um. Mix Marathon Request. We gaan door van La Fuente naar aangevraagd door Mariesca op kantoor. Fisher sure en Losing in tijdens Mix Marathon Request. Just like a Stuurtje van de vrijdag, alles jarig gooien we in de mix. Mix Marathon Request, en het kan zo gek als jij maar zelf wil. Als we ruimte vinden en als de BPM's een beetje met elkaar mixen... kan onze Boers maar er alles in mixen. Ook die zomerstralen, die, die, die schijnen door de radio, ook al is het super buiten. Deze komt binnen voor Niels, dit is Dan Zakaduro, Don Omar in de mix. Dus Mix Marathon request betekent, jij mag bepalen welke kant we uitgaan. Gaan we er een beetje zweven? Of gaan we juist die diepe techno-bunker in? Jij bepaalt het. Ik ga naar de telefoon. Emiel, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent die eikel uit de vriendengroep. Met die voorsmeel dat je denkt dat je iemand aan de lijn hebt... maar dan heb je toch zo'n voorsmeel te pakken. Ja, klopt helemaal. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Ik mag het zeggen, want ik ben zelf ook zo iemand. Je hoort dan uh, hey, met Emiel en dan begin ik een heel verhaal tegen jou. Ja, ik ben er even niet. Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja, ja, en, je, en je houdt hem vast, hè? Ja, je houdt hem vast. Uiteraard, uiteraard, uiteraard. Hey, heb je nog een beetje leuke weekendplannen, Emil? Ja, zeker. Ja, zeker. Lekker van het weekend even naar Eindhoven. Even naar vrienden toe en uh, gewoon lekker, uh, lekker feesten. Kijk eens, Eindhoven de gekste. Zo is het. En uh, dan wordt er waarschijnlijk afgesloten bij het Lemke. Stratum om Seind. Ik heb geen idee. Ik laat me helemaal verrassen. Heel goed, heel goed. Nou, dan hoop ik in ieder geval dat je verwend wordt in de kroeg van Eindhoven... dat je deze ook daar gaat horen. Want welke wil jij horen voor Mix Marathon Request? Nou, heel graag. Loco, loco. Heerlijk nummer. Nou, zonder wel en Gordo, gaan we erin gooien, man. Happy weekend. Yeah. Dankjewel. Happy weekend. Again, for the rain van Nederland. en Dat om 8 minuten over half 1. En jij bent erbij. De Slam. Mix marathon. Mix marathon. Request. Slam. Wat wil je horen? Kom maar door via de F van Slam. We hebben tot één uur, dus ruimte zat voor die van jou. Another jam from the miracle maker. Wizard of the world. MC Undertaker. Another jam from the miracle maker. it of the world. MC Undertaker. Another jam from the miracle maker, uh <laughs> de internationale dag van het slapen. Bij de buren. Ja, wat dacht jij nou? Wij gaan gewoon lekker hard stampen. Ik ga naar Jori. Goedemiddag. Goedemiddag. Of is uh, jouw baan heel slaapverwekkend op dit moment? Nee hoor, ik ben postbezorger. Daar Dan moet je veel lopen. Kijk eens, nou daar kan je niet in slaap vallen inderdaad. En uh, is iedereen nee, nee, nee. een beetje thuis of niet? Wat zeg je? Is iedereen een beetje thuis vandaag? Heb je al veel uh, pakketjes achterin liggen die weer terug naar het uh, centrum moeten? <laughs> nee, dat, dat gaat wel redelijk wel goed. Eerlijk goed. Meestal ga je ze gewoon natuurlijk kwijt. Wat doe je meestal? Ik kan je gewoon kwijt bij de mensen waar, waar, voor wie het is. Oh kijk eens, kijk eens. Dan ben jij een goede dag, heb je vandaag. <laughs> ja, dat doet we wel. Nou, lekker zeg. Of op ja, de dertiende, hè? Ja, nee, dat moet je nagaan, hé. En dan kom je ook ah. nog hier op de radio om je verzoekje aan te vragen. Het kan voor jou ja, alleen maar euh, slechter worden, eigenlijk. <laughs> hey, welke mogen wij erin gooien om die pakketjes door de brievenbus te stouwen werkelijk? Want we gaan stampen, hè? Ik hoor hem al in. Ik hoor mix, up mix. Pusa van nou, daar gaan Echt een we, lekkere plaat. Ik hou ervan. Nou, dat gaan we doen. Bezorg ze, jongen. Dankjewel, Doei. De Crazy Frog. Bestempeld als een van de meest irritante ringtones uit de Zero's. Je had ook nog het meisje met de prei natuurlijk. De Snuffle Bunny. De dansende kuikens. Maar de meest irritante was toch wel die Sweetie. Dat kleine gele kuikentje. En deze was gewoon lekker. Axel even de Crazy Frog. Een marathon request. Wat wil je horen? Kom maar door. En nu een track van Lammer. Aangevraagd door Lieke. Dit is time to move. De week, Nieuwe Fester Grand Slam mag ik zo meteen aan je bekendmaken. De opvolger van die waanzinnige zomerhit van Bowsa en Magnetic. We hebben er nog eentje. En die wordt eigenlijk iedere week wel lekker aangevraagd... om het nog even net wat af te toppen. Om dat kerstje op die flinke, smeuige smakelijke taart te leggen. Want het was een lekker uurtje Mix Marathon Request. En we lezen alles. Dat betekent, hoor je je track nu niet... kan hij zomaar volgende week in de mix zitten. We sluiten af met Pegassi. Dit is Yo, Yo, Yo... tijd om de populairste voorkomende komende week aan je bekend te maken. De track waarvan wij zeggen, die moet je echt even in de oren knopen. Dat kan misschien wel een potentiële hit worden. Of misschien wel een zomerbanger. Ja, die hadden we zeker vorige week, want de Grand Slam van deze week was voor Bassa. En Magnetic. Misschien wel de zomerhit van 2026. Nu hebben we ja, eigenlijk weer een vleugje van een van de beste dance tracks ooit gemaakt. Fateless Insomnia is de basislegger geweest voor de nieuwe track van Bibi Rekshia. Het sempeltje hoor je terugkomen. Samen met Fateless is dit nieuwe Religion de populairste voor komende week.